Uur. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is brede politieke steun voor een militair hulppakket aan Oekraïne... ter waarde van 40 miljard euro... Dat zei EU-Buitenlandchef Callas na afloop van een ontmoeting tussen EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De ministers willen er snel werk van maken, vertelt Callas. Because everybody understood around the table that we should really show our resolve right now. And support Ukraine, so that they can defend themselves. Callas zegt ook dat Europa een staakt-het-vuren toejuicht, maar dat de bal bij Rusland ligt. Agenten worden al meer dan tien jaar lang niet goed genoeg beschermd. Het gaat om de Arbo-wet. Werkgevers, dus ook de politie, moeten een plan hebben over hoe werknemers beschermd moeten worden. En bij de politie is dat plan niet op orde, ontdekte de Nieuwsuur. Zo kunnen agenten in situaties komen die voorkomen hadden kunnen worden, zegt Nieuwsuur. Wij hebben verhalen gehoord van agenten die uh, naar een drugslab moesten. Dus dan kom je in aanraking met gevaarlijke stoffen. Alleen, ze, gingen daar, ze werden daar naartoe gestuurd zonder beschermende kleding. Vervolgens gaat zo'n agent op vakantie. En dan komt hij op Schiphol uh, en daar heb je van die speurhonden... En werden die agenten dus op Schiphol staande gehouden... omdat er nog van alles aan hun schoenen zat. De politie gaat ermee aan de slag en zegt dat de boel in 2026 op orde is. De Wilhelminatoren in Valkenburg is mogelijk ingestort door betonrot. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zegt tegen de regionale zender L1... dat er drie jaar geleden al betonrot is gevonden in de monumentale toren. Wat ook de oorzaak is voor het instorten wordt nu onderzocht. De Wilhelminatoren was gisterochtend ineens niet meer te zien in de skyline van Valkenburg. Het ding was al ingestort voordat de zon opkwam. Er was op dat moment niemand aanwezig. En ook chimpansees hebben na een ruzie soms goedmaakseks. Dat schrijft NRC. Net als mensen en bonenboos kunnen ze een vrijpartij inzetten... om sociale spanningen te laten afnemen. Onderzoekers keken in twee natuurreservaten in Afrika naar de apen. Daar zagen ze dat chimpansees het regelmatig doen... als er eten gedeeld moet worden of na een ruzie. Maar het gaat niet altijd om seks. Na een ruzie wordt er soms alleen gezoend om het goed te maken. Het weer blijft lekker zonnig en door het heldere weer koelt het af tot een paar graanden onder 0 van 8. Morgen weer een zonovergrote dag met 8 graden op de wadden en 11 graden in het zuiden van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio, er staat 50 kilometer file. Ook op de A1 gaat het inmiddels beter, van Amersfoort naar Amsterdam. Er was namelijk een ongeluk gebeurd bij Hilversum, maar dat is van de weg. Vanaf Amersfoort is de vertraging nog wel 20 minuten. En verder 10 minuten verdraging op de A27 Utrecht Almere bij Eemnes. Tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, um, ik uh, wil wel zeggen van denken ze ook met mij mee. Maar het is goed hoor. Ik val toch wel een klein beetje uit de toon. Als kind was ik een onzeker mannetje. Ik durfde nergens heen. Niet naar de bakker, ik zeg het je. Ik voelde mij ook vaak alleen. Ik had twee oudere zussen. Die waren lief voor mij.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 ik ben blij dat ik uit de ton blij dat ik uit de toon val. Ik ben vrij dat ik uit de ton blij, dat ik uit de toon val. Is het zo blij. Ik ben blij dat ik uit de toon blij dat ik uit de toon val. Is het zo blij. Ik ben blij dat ik uit de toon blij dat ik uit de toon vloot. Ik ben vrij dat ik uit de toon blij. Ja die reclamespot die ging over denken. Maar goed, uh, en dan mag ik ook zeggen dat ik een beetje uit de toon val. Nou oké, okay, uh, daar begonnen we trouwens mee met Inbos. En dat komt van het album Een Droom. En uh, die hebben we besproken op onze website van Alternative FM. Welkom bij deze uitzending van 13 maart. En uh, ja, wat uh, gaan we doen? Uh, een aantal tracks uh, laat, toch laten horen van uh, Inbos. Gewoon omdat ik het een goed album vind. En waarom? Omdat uh, daar op een gegeven moment uh, ik een keer eventjes ja, mezelf een beetje had uitgenodigd. En gelukkig hebben ze me daar ook uh, ingeholpen, de collega's van RPL Woede. Om een keertje op uh, de zaterdagmiddag uh, bij de uitzending aanwezig uh, te zijn waar deze inbos in zat. En toen werd er dus heel veel uit de doeken gedaan over dat album. En ik heb thuis af zitten luisteren en ik denk het is gewoon een poepgoed album. En dus hebben we die ook besproken op... Alteurend FM. Wie ook in die uitzending te gast was, was Melanie Rijn. Maar ze had Job Doris niet bij zich. En ja, morgen komt er gewoon een nieuwe single uit. En ik had nog even vlak voor de uitzending van... Joh, uh, mogen we die single draaien? Want uh, Melanie stuurde gewoon even netjes de audio op. En die zei, ja natuurlijk. Nou, dus gaan we hem ook laten horen. Hier is de nieuwe van Melanie Rijn samen met Job Doris... En dat nummer dat komt morgen uit en dat heet Eye of the Storm. Losing you So when the world stops spinning Will you take my hand? We're running round in circles Out in no man's land When everything is going down Falling to the ground Can we get back up And find a way around? When the waves crash high And pull us down below We're losing sight of Everything we used to know And when the rain is pouring The eye of the storm In no man's land When everything is going down Falling to the, the ground Can we get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 The whispers in my head whatever i do it's always dead as a voice the whispers in my head got a hand Lucie Fabienne was dit met Imposter. En er bestaat ook een uh, wat uh, ingetogen versie. En die is op een compilatie-EP te vinden van de Peer Songwriters Guild. En daar hebben ze toen uh, subsidie voor gekregen. Om die EP te kunnen maken. En uh, ja, dan klinkt hij toch heel erg anders. Akoestisch wel te verstaan. Uh, bovendien, Lucie Fabienne is hier in juni van het afgelopen jaar te gast uh, geweest. En toen liet ze dus ook deze uitvoering... tenminste de uitvoering, de akoestische uitvoering... horen samen met Mats den Dunnen. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan met Job Dorus. En dat is de nieuwe single Eye of the Storm. En die komt morgen uit. Dan een, een nieuwe single van Tuskhead. Die, tenminste, die is de meest recente single. Want we hebben hem volgens mij twee weken terug. Maar ook al drie weken terug, zoals wel laten horen. Toen zat hij nog meer in, de opgenomen, uh, in het opgenomen programma. Want ja, we zijn een tijdje weg geweest. Vanwege die Roelbak wordt. woord. Uh, vorige week hebben we er ook nog één uh, gehad. Uh, een uh, ja, bijeenkomst daarin patronaat voor de finale. En toen moest ook dat uh, programma nog even van tevoren opgenomen worden. Nou, dat, uh, dat hebben we geweten. Maar toen zat uh, Tuskhead in één van die programma's. Zat hij erin uh, met One Night Show. En dat is ook meteen de single die je nu gaat horen. I still get chills Like a summer breeze on top of those Arizona hills Driving miles and miles on this lonely road Still when I think of you, I feel right at home oh, oh. get dark, I long to hear your voice, to drown out all of the unnecessary noise, guess it still surprises me, as you made a skeptical, but I feel so damn free, oh, oh, oh, comfortable inside the hole that I think, take some time to realize that it's actually not that deep, make myself feel comfortable inside the hole that I think, take some time to realize that it's actually not that deep. We'll Ja, uh, ineens is, is die single afgelopen. Dan zit ik even gezellig. Ja, maar weet je wat het is? Wij uh, hebben natuurlijk Koos twee weken terug hier in, uh, in de studio gehad... Uh, onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En uh, we waren best wel een beetje zo van... oké, okay, we slikken hier en daar wat weg... Uh, voor de manier waarop zij de nummers liet horen. En dit was ook zo'n uitvoering, want we hebben ook een eigen uitvoering. Die hebben we vorige week uh, in de ingeblikte uitzendingen uh, laten horen... Want ja, die opname mochten we wel laten horen. Alleen de single, dat was natuurlijk wel even een dingetje. Maar nu is dit de officiële versie zoals die eigenlijk vanuit de studio is gekomen. Koos heeft meegedaan aan bijvoorbeeld Mooie Noten en ook in de Amsterdam Poprijs. En alsof het weer het geval is, wederom weer niet een finale gewonnen. Dus ze komt wel in de finale, maar ze wint hem dan weer niet. Doet mij denken aan een, een of andere wielrenner. Even voor de oude luisteraars die mee zitten te, te, te, te luisteren. We hadden vroeger een wielrenner. Die heette Joop Soetermelk. Die werd al de tweede. En uh, één keer wist hij te winnen. Dus, en dat was in 1980. Toen won hij de Ronde van Frankrijk. Maar dat zal Koos misschien denk ik, ook nog wel een keer gaan overkomen. Daarvoor hoorde je Tusk het. En dat nummer dat heet One Night Show. Vorige week is er ook uh, weer een, een nieuwe single van Sipke uh, verschenen. En Sipke, die komt ook naar, deze, uh, naar, dit, uh, naar dit programma. Ik moet het netjes zeggen. En dat zal gebeuren op 3 april. Dan uh, komt hij hier spelen. En een van de nummers die misschien op het uh, lijstje staat... is Lieve Toekomst. Lieve Toekomst... Ik heb zoveel te vragen Het voelde als mijn huis Maar het was slechts een begin Ik ben er nog niet uit Ik weet nog steeds niet waar ik heen ga Ik vormde een besluit Maar waarnaartoe? Dus oh Mijn lieve toekomst Zeg het nou Weet je wat ik zoveel is mis? En geschiedenis. Ja, weet je wat ik soms wel eens mis? Een duidelijk verhaal En dat er iemand mij de richting wees Nu ik zelf mijn eigen huis weggeef met de hoofdvraag Waar zal ik later zijn? Want mijn moeder die vertelt me dan Dat de goede weg lang duren mag Maar wat vind ik dan de richting van mijn reis? Ja oh, mijn lieve toekomst Zeg het nou Ja oh, mijn lieve toekomst This is a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 Dan uh, straks allemaal doen. Eerst even deze twee nummers afkondigen. En dat waren Sipke met uh, lieve toekomst. En hierachter Silver met applaus. Heel veel Nederlandstalig in dit uur. Ja, ja. Nou, degene die straks tussen 8 en 10 zit. Die kijkt mij met grote glazige ogen aan. Is dat zo? Uh, het is uh, heel veel uh, Nederlandstalig. Ja, ja, dat is uh, zo. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik, uh, tegenwoordig schudden ze zich uh, gewoon uit de mouw. En wie is diegene dan? Want dan maak ik alvast even de, de teaser. Nou, Hij trekt al gewoon eventjes fijn de microfoon. Het is altijd leuk als hij de microfoon uh, naar je toe, toe trekt. Je hoort een beetje zo wat uh, bij het interview, denk ik. Inmiddels wel, de beurt is het al. <laughs> ja. Ik heb deze keer zonder routebeschrijving. Ben ik het, zonder uh, routebeschrijving ben je hier uh, gekomen. Dus uh, dat is het. Ik, uh, uit mijn eigen intuïtie, uh, ja? wist ik dat ik ernaast zat op een gegeven moment. Dus ik hm? heb ik teruggelopen. Ja? Toen Daarna had ik de draad weer opgepakt. Dus Oké. Okay. Je hebt niet gebruik uh, gemaakt van Google Maps of, uh, of wat dan ook? Um, of. Degene met wie je meegekomen bent. Nou, ik zat heb, er wel ik heb alleen gekeken of we de verkeerde kant op gingen. Toen heb ik hem weer opgedoekt. Toen ah. ben ik vanuit daaruit verder gegaan. Ja, um, Oké, okay. dus, maar we gaan, uh, je gaat, we gaan je straks uh, natuurlijk uh, horen. Uh, Nederlandstalig staat niet op jouw uh, repertoire, oh, ik, Nou, je hebt uh, volgens mij een Nederlandstalig nummer nog uh, gespeeld ik, bij uh, je release show. Ik speel graag een uh, Shaffi-cover. Ja! Zie je, dat was hem. Want uh, ik, uh, ik zat op die avond en uh, toen uh, speelde je iets van Shaffi. Soms wil ik ook wel iets van uh, Boudenwijn de Groot en de, naar Neijgen spelen. Ook Ja. Ik nou, ook daar, kom ik, daar kom ik straks uh, in het live gedeelte nog wel even op. Uh, want ja, nu jij hier een ontboezeming doet in de uur uh, nummer 1 al, dan uh, is dat natuurlijk al aanleiding om daar eens over te gaan praten. Dus mensen, uh, Jacob die Edward is weer uh, terug van weggevestigd. Hij trok gewoon alsof hij uh, kind aan huis is. Maar ja, er zijn nog meer Volendammers hier, kind aan huis. Hè? Want, uh, Lorem Ipsum bijvoorbeeld met Michel Duijp. Die is hier ook al een uh, keer of vier, vijf uh, geweest. Inmiddels al ja. vier, vijf keer. Ja. <laughs> Zo. ja, die moeten we denk ik nog een keer gaan vragen voor, uh, voor verderop. <laughs> ja, zeker. En alsof de duvel er mee speelt. Jij gaat vanavond uh, spelen. Maar wat bedachten ze hier volgend dan? Lorem Ipsum komt met een uh, nieuwe single. Die ja. komt morgen uit. En Company 23. komt we ook nog met een nieuwe single. Inderdaad, Conrad. Ja, die heb, ik ook vandaag, uh, die heb ik ook vandaag gekregen. Dus uh, en ik, uh, ik, heb ook al, ik verklap ook al de, de afsluiting. Icarus van Niels Buis. Daar sluiten we mee af. Dus dan weten we al een beetje hoe laat het is uh, in, uh, in, uh, deze, met deze uitzending. Goed, um, dat is uh, eventjes Jacob D. Edward in de notendop. Nu even tijd voor een nieuwe single. En dat is Wolfie. en dat nummer dat heet Buitenbereik. Zeg me dat er nu wel tijd wordt voor mij Maar ik zie liefde nergens om dat alles hier tijdelijk lijkt Mijn homie die heeft al een dochter van twee Hij vertelde me gisteren, de komende januari nog twee Terwijl ik niet eens weet, waar ik vanavond heen ga, nee is realistisch voor hem waar ik meemaak Waar ik doorheen ga Ik heb het wel geprobeerd, maar nog steeds niet Dit is zo ons best, maar we vielen uiteen Je was het niet voor mij, maar dat geeft niet eens Maar dan ben ik liever alleen Ik heb me zo vaak bezicht Ik voel het niet meer Zo vaak geleerd, dus dat doe ik niet meer Soms val ik zo diep Niemand me ziet Maar ik kijk niet meer terug Naar wat ik achterleef oh Telefoon hebben wij Harry van, Hallo. Hallo. Ja, uh, want uh, in februari, dat is eigenlijk alweer kort geleden, het is een maand, uh, toen traden jullie onder meer samen op uh, met uh, Lorem Ipsum en met Haion Chai in C. in Hoofddorp. Klopt, hè? Ja, Zeker, ja, dat ja. was heel leuk. Het ja. was ook wel zo lang op de planning dat we dat gingen doen. Want Ryan Chai hebben vorig jaar een toertje meegespeeld. En uh, ja, Michelle van Ron Epsom ken ik al heel erg lang, al 15 jaar of zo. Ja. Dat zouden we ook uh, altijd al een keer gaan doen. Het is heel cool dat dat zo samenkomt. Ja, gaan, gaan er uh, nog uh, optredens nog plaatsvinden met uh, de beide bands? Uh, met Ron Epsom wel. Daarmee gaan we uh, in april op Tour in ja. mei. ...om uh, nee, onze nieuwe plaat te promoten. Oh, ja. Uh, nou, dat is een mooi bruggetje al eigenlijk naar uh, de single, Want die single die is uh, van de week uitgekomen. Uh, ja, klopt. Ja. Het is uh, Martlet, ja. Ja, uh, kunnen we zeggen dat dit nou een ja, atypische Bad Luck Baby-single is? Ja, het is wel anders dan wat we gebruikelijk maken. Ik mm -hmm. denk wel dat het onze essentie, onze sound nog steeds heeft... Um, maar het is wel een, um, een andere. Het is wel een andere feel. Het is niet zo, zo agressief, het is iets minder de voorgrond, vind ik zelf. Ja, uh, wat, wat, wat houdt Martlet in? Want dat is de nieuwe single, toch? Ja, klopt. Um, Martlet is een uh, vogeltje uit uh, Engelse heraldiek. En dat, um, dus het bestaat niet echt. Het is een vogeltje zonder pootjes. Dus op het moment dat hij geboren wordt, dan begint hij met vliegen. Oh. En hij kan uh, uh, pas weer landen als hij het uh, valt eigenlijk. En dan gaat hij dus ook dood. Ach. Dus hij heeft geen andere keuze dan altijd uh, door laten gaan. Yeah. En toen um, ik dat tegenkwam, dacht ik, hé, hey, dat is uh, herkenbaar. Dat is denk ik ook heel erg in deze tijdgeest geweest. Mensen die altijd door moeten gaan. Altijd moeten werken, overspannen zijn, burn-out hebben. Maar, maar op dat moment was het ook heel erg een spiegel voor een... Uh, voor een relatie waar ik in had gezeten heel lang geleden hoor. Maar ja. daarin voelde het wel altijd van zo doorgaan is geen doen. Want het is heel hard werken, maar meestal voelde voelt eigenlijk een beetje als, als doodgaan. Ja, uh, het is dus een uh, duidelijke metafoor. Ja, zeker. Ja. Uh, is dat ook uh, dan uh, zo op die manier, is dat liedje dan ontstaan? Ja, ja ik kwam dat uh, volgende tegen en toen dacht ik, uh, dit ken ik. Dit ben ik. Daar ja. ga ik iets mee doen. Ja. En uh, uh, dat is dus Marslet geworden. Ja, en daar nou ben ik niet helemaal thuis in uh, de vogelologie. Ordenitoloog <laughs> yeah, orn noemen ze die, uh, die vogelkenners ook. Maar bestaat dit vogeltje ook? Nee, nee. Het is dus, uh, dus het is compleet fictief hm? Want het heeft geen poten, zeg maar. Dus, uh... ja, ja. <laughs> ja, dat, ja, je kan mij alles wijsmaken. Dus in dit geval dus ook. Maar uh, dit is dus een niet bestaande, een niet bestaande vogel. Ja, uh, dat is. Nou ja, goed, je hebt de metafoor eigenlijk gegeven. Uh, maar uh, je zegt net, de, de, is die de single die vooruitloopt op iets meer wat jullie aan het doen zijn. Nou, we gaan uh, op uh, 11 april komt onze nieuwe plaat uit. Dat is een EP. Ja. En daar staan nog drie andere tracks op die. Uh... Uh, ...nieuw zijn, die ja, jij al gehoord in Hoofddorp. Ja, maar wat mogen we verwachten van, van het nieuwe materiaal van Bad Luck Baby? er geluid. De vorige EP was heel cool en we waren nog best wel aan het zoeken. Nu hebben we dat wel. Um, het staat vooraan. Het is uh, hard, het is grenzeloos denk ik. Het is laten gaan ja. en het is, uh, het is energiek. Het is alles kwijt kunnen wat we willen. Dus, het gaat dan heel hard en het gaat ook naar heel klein. Nog kleiner dan uh, uh, het begin van deze single. Ja, want uh, jullie staan er ook op bekend om uh, behoorlijk wat elektronisch invloeden. Uh, kunnen we dat ook weer uh, terugvinden op, uh, dat, op de nieuwe EP? Ja, zeker. Ja, ik denk wel dat Never Happened With You... dat dat wel de meest, de grootste uitspatting is daarin. Mm -hmm. um, maar de rest ook zeker wel, ja. Ja, dus, dus het is niet... Uh... Nou ja, laten we zeggen, uh, zoals dat vorig jaar met, met die andere EP het uh, geval was. Dat was toch jullie eerste EP die jullie toen uit hadden gebracht? Ja, klopt. Ja. Nou oké, okay. Dus uh, daar, daar zit dus een, uh, een duidelijke uh, verschil in. Uh, heeft, nou ja, jullie zeg, uh, je zegt al volwassen worden. Uh, waar, waar let je dan, uh, dan op? Of, of, of hoe kom je op om dat geluid wat je, wat je op deze nieuwe EP... Uh, wil gaan uitbrengen ten opzichte van die van die andere EP. Uh, hoe, hoe zijn jullie daar nou op gekomen dan? Nou, ja, heel simpel: gewoon doen. <laughs> toen we de vorige EP opnamen, uh, speelden we in deze formatie heel kort samen. Ik denk dat we toen. Uh, drie maanden of zo samen hadden gespeeld. Hmm. Uh, dat is echt super kort om samen echt tot een sound te komen. Ja. Dus wat op die plaats staat, is heel erg veel plekken bedacht in de studio. Ja. En vervolgens hebben we dus een heel jaar lang gewoon met elkaar heel intensief gespeeld. Elke week gerepeteerd sowieso. Elke maand wel een paar showtjes gedaan. Um, en dan komt dat eigenlijk gewoon vanzelf. Daar is niet echt een methode voor. Nou, uh... Toen we in de studio waren, hebben we wel heel kritisch gekeken naar wat willen we wel, wat willen we niet. Ja, want, we hebben natuurlijk een hele goede producer erbij gewoon. Ja, want uh, vinden jullie dan even goed nog uh, tijd om dit te doen uh, met optredens ertussendoor? Ja, ja, best wel. Ja, we hebben gewoon vast, uh, vaste plannings, dus daar houden we het gewoon aan. Ja, want het, het kan zijn dat dat best een beetje ja, op een opeenstapeling is van tijd... en dat je daar dan de tijd moet vinden om en te repeteren en nieuw materiaal te maken... Uh, ja dat valt wel mee hoor we hebben sowieso onze eigen studio dus, mm. en dus we kunnen altijd wel bezig als iemand zegt van hé, hey, we gaan wat doen dan uh, en iedereen kan of een de, deel kan dan zijn we wat erbij. wel bij ja um, en dus het is ook dat je gewoon op een gegeven moment dat je gewoon een vastlekkert waar en hoef je het ook niet meer te repeteren de show die we uh, afgelopen jaar hebben gedaan die zit er gewoon zo makkelijk in dan gaan we gewoon puur om even nieuwe dingen erbij te krijgen en daar een nieuw geheel van te maken ja yeah. um. Nu uh, heb, voeren we dit uh, gesprek uh, over uh, de muzikale belangstelling van Bad Luck Baby. Jullie komen uit het noorden van het land, Leeuwarden Groningen. Het, uh, ja, Wat zijn jullie nou? Zijn jullie nu een uh, Leeuwardense band of een Groningse band? Ja, allebei. Sommige <laughs> mensen zeggen van je moet kiezen. Ik vind het helemaal niet dat je moet kiezen. Nee. nee. Dus het is de neushoren of uh, nou ja, laten we een andere uh, zaal in Groningen noemen. Ik weet het even niet uh, gauw in Groningen, maar daar uh, zijn er toch ook best wel wat. Maar daar hebben jullie toch best wel belangstellingen, lijkt uh, lijkt mij, toch? Of valt dat ook wel mee? In, in, in, in Groningen? Ja, ik bedoel de muziek van, van jullie die jullie maken. Die heeft toch wel, kan toch wel rekenen op belangstelling in de ja, muziekscene. Ja, we stonden afgelopen december op het de beste van Groningse Bodem. Ja. En we merken ook als we in Leeuwarden spelen. We hadden onze single release show van Never Happened. Dat we in de kroeg hier in Leeuwarden. Dat werd ook super goed bezocht. Ja. Dat was heel cool. Um, ja. het is dus ook de scene hier is natuurlijk ook gewoon heel erg close met elkaar. Hè, want het is best lastig om. Uh, uit die provincies te breken en naar het zuiden te gaan. Ja. Iedereen hier supportt elkaar ook heel goed en, en kent elkaar. Dat is heel fijn. Oh, dat is. Uh, ja, dan, dan, dan, dan is het op zo'n uh, zo heel mooi woord: een community. Ja, <laughs> ja. ja uh, maar waar rekenen jullie jezelf eigenlijk uh, toe? Uh, in, ja, Nederland is altijd hokjesland. Uh, Wat betreft jullie muziek? Uh, ja. We hadden altijd alternatieve rock. Maar Ian, onze drummer, die kwam dus laatst aan met industrial grunge. En dat is nu dus dutje wat we zijn. En dat past wel, denk ik. Ja. ja. ja. Uh, nog even. Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web. Op uh, Spotify is dat Bad Luck Baby. Op Instagram is dat at official Bad Luck Baby. Op Facebook is dat ook at official Bad Luck Baby. Um, dat is het, daar kan je ons vinden op het web. You, you never really cared about me. Your self feeling prophecy. You wait for me to please you. You never really cared about. I was doing how I felt surrounded by your demons and ghosts. Circles I don't know about, waiting to crawl back to you. So what did you expect? I would take it all in and forget. You never. Somebody Wolfie uh, was het in één keer begonnen we met Bad Luck Baby met uh, Never Happened With You. En die mensen die denken dan uh, wat gaat die koper nou allemaal weer doen? Ja, uh, dat was uh, gewoon een beetje stevig materiaal. Uh, en daarachter zat meteen het interview met Cat Harry van uh, Bad Luck Baby. En dat had alles uh, te maken met Martlett. Uh, die single die komt morgen uit. Uh, en dat is de reden waarom we hem vandaag uh, ook uh, laten horen. Uh, die single ik weet niet zeker of die al vorige week is uitgeramd. Ik dacht dat die uh, morgen uitkomt. Uh, maar hij is wel uh, hagelnieuw. Um, Wolfie uh, komt ook dus morgen met die nieuwe single Buiten Bereik. Wie dat ook doet is Scout met Juni. als ik vaker aan het doen was, was ik, was ik dan een goede gast, als ik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 Foto's bladen die herken ik toch de meeste niet meer Ik spelde wie is wie. Van een leven dat ik niet meer. Geen krijg, ik kan eens Of zijn het keuzes die veranderen in vrienden om me heen. Wat kan me dragen, Wat kan me dragen alles hier Niet wat koftijn ons te ...komt hij uit, deze nieuwe single... ...van Scout met uh, Juni. En uh, daarvoor hoorde je dus natuurlijk... Uh, ...Bedelijk Baby. Uh, daar had ik een heel gesprek mee. We hebben er nog... Uh, 2,5 minuten tot het einde... ...van dit eerste uur. En dat doen we met Monzy, een van uh, de mensen... ...die meedeed aan... ...Dorop Aktaal wordt. I Darling, no need to become friends Please don't be too upset But I'd rather just move on And now I'm waiting for the day to start So I can walk it all reset my body and my mind I need a daily job just to make it possible All heels in time Oh my love, my love We are better off apart oh Like it was hard uh. Darling, I fucked it up again I lost the love we shared Then I can't get it back Darling, no need to become friends Please don't be too upset But I'd rather just move on You said that we could give it time, but then I never wanted to give you mad I just wanna accept the fact that we were never feeling fine I don't wanna keep your hopes up, we were done for so long For you it was only, but after two months that was over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 But I'd rather just move on yeah. Darling, I fucked it up again I lost the love we shared And I can't get it back yeah. Darling, no need to become friends Please don't be too upset hey.